In de Randstad staan files op de a 5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar staat tussen Knoopend de Hoek en afrit Muiden 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat bij de Koentunnel 2 kilometer. Daar zijn drie rijstolken dicht. Op de A12 richting Den Haag tussen en knoopend Lunetten. Daar staat 2 kilometer file door werkzaamheden. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht en Knoopend Gorinchem 9 kilometer. Dat zijn ombreiders voor de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat namelijk een. Kilometer vielen door werkzaamheden tussen Dordrecht en knopend Klaar voor Polder. Op de A27, Utrecht richting Gorkum dan staat tussen knopend Reijsweerd en knopend Lunetten 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de eerder genoemde A12. En op de A27 vanuit Utrecht richting Breda, dan staat tussen Noordloos en Gorkum 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. Begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En Albert-Jan en ik zijn er nog twee uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek die nog uh, onderweg is. En informatie voor Zandvoort en de regio. En over welke informatie hebben we het dan Albert-Jan? Uh, ga je gang. <lacht> ja. Jij hebt het lijstje voor je. Ja, he? Heel dus, goed. Uh... Nou, de hoofdmoot uiteraard luisteraars rond de klok van half 4. De evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. En dan kunt u gelijk even uh, de, uh, een artikel meeschrijven waar u dan naartoe kan. Verder hebben we natuurlijk tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, we hebben natuurlijk ook alvast wat, wat sportnieuws. We kijken nog even terug naar uh, het uh, sportcafé wat afgelopen vrijdag uh, in, uh, voor een week uh, gehouden werd uh, in uh, de tram, de blauwe tram. Waar Indy Houtkamp een uh, heel gevarieerd programma had. En dat ging allemaal over de jeugd en sport in Zandvoort. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En die gaan wat uh, zonnige muziek zo meteen uit de kast halen. Ja, dus dat maar. komt helemaal goed. Hier is Adele in Chasing Pavements. I've made up my mind. Don't need to think it over if I'm wrong I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 Chasing pavements even if it leads no betreft nog altijd een van de betere platen van Adel, joh, de Chasing Pavements. Ja, in het begin van deze uitzending van Zalford op Zaterdag maakten we de melding van de politie zoekt getuigen van de mishandeling die afgelopen nacht heeft plaatsgevonden. Daar hebben we nog een update over, Albert-Jan. Ja, een update uh, daarover van de politie, want Even het originele artikel in eerste instantie. De politie is op zoek naar getuigen, dus dat blijft nog steeds het geval... van een mishandeling die plaatsvond vanmorgen op de passage in Zandvoort. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900 8844. Omstreeks half vier vanmorgen liep een 52-jarige man over de passage. Hier zag hij dat een jonge man tegen de gevel van een restaurant stond te plassen.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 Het ging om vijf mannen en vrouwen in de leeftijd van 21 tot 23 jaar oud uit, uit Haarlem en Zandvoort. Ze zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachten bij de mishandeling. Blijft onverlet dat, ze op, dat de politie op zoek is naar getuigen. En u kunt bellen met 0900 8844. 0900 8844. Tot zover deze update. We het ritme van Zandvoort ook op, ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal via Sigo. Dan ga je naar kanaal 40. Nou, ik had het beloofd, hè? Zonnige muziek. Ja, ja. Hier is Builandoel. Jet je gullen binnen de zone. In de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 Y'all ride it Heb je er zomaar alweer een beetje in je bol over kan met deze plaats? Ik heb alweer geboekt hoor. Ja, lekker hè? Ja, ja dat doe je goed. goed. november. En wat voor temperatuur hebben we dan in uh, Spanje? Ja. Nou, dan krijg je 20. Oh, nou, nou, maar. Ah, s'avonds is het wel koud. Ah, niet vervelend toch? Nee, niet. Nee. Nou. hoorde Henrik, als, uh, samen met onder meer Jean-Paul en Bijlando. Zometeen gaan we contact opnemen met Roy van Het Gaat over het grote Sinterklaashuis. Aan het gasthuisplein hier in Zalvoort. Maar hier is deze van de Queen. Hier is de Body Language. Don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, Body language, body language, body language. Body language. Get me De zingel van Queen en de Buddy language Jawel, we hebben de sausini. So Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. Ja, we komen helemaal in de stemming. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Ja, live contact waarschijnlijk met het uh, Gasthuisplein. Klopt dat? Uh, daar ben ik op dit moment niet, maar het gaat er wel over. Hè? Het gaat er over het grote Sinterklaashuis uh, hier in Salvoort. ja. In de, in de oude studio van CFM, wat hadden we er een rommeltje ja, he, van gemaakt, hè? Ja, wat een, wat een bende. Wat een bende <lacht> hadden we ervan gemaakt. Ja, sorry hoor, daarvoor. <lacht> nee, maar uh, langzaam krijgt het vorm. Langzaam krijgt het vorm. Vertel, hoe staat het ervoor? Nou, uh, er zijn de hopen... Uh, ja, twee weken geleden maakten we het natuurlijk bij de CFM bekend... dat we het Sinterklaashuis gingen doen. En uh, nou, daarna uh, heeft de, de telefoon... Uh, ja, alleen maar gerinkeld, gerinkeld, gerinkeld. Met allemaal leuke ideeën, allemaal ludieke ideeën. Mensen die mee wilden werken, mensen die spullen hadden. Uh, we hebben met het pakhuis uh, in Noord uh, hebben we een deal kunnen maken... dat zij alle meubilair hebben geleverd om het, om het Sinterklaashuis in te richten. Dus uh, ja, geweldig, geweldig. Heb je heb, heb nu alles, uh, alles rond voor de grote dag? Nog niet helemaal, nog niet helemaal. We hebben een paar kleine... Ja, kleine dingen waar we nog, uh, waar we nog achteraan. Uh, uh, ja, achter de feiten aanlopen. Maar dat gaat ook helemaal goed komen hoor. Dat, dat, dat uh, komt heel helemaal goed. Volgende week wordt alle laatste. Wat nu staan alle meubels, alle spullen staan binnen. En uh, het is nu de bedoeling dat het allemaal een plek krijgt natuurlijk. En dat je gaat piezelen hoe het eruit komt te zien. Dus uh, dat gaat komende week gewoon uh, hard ge door het team. Helemaal ingericht geworden en uh, ja, het gaat helemaal top worden, natuurlijk. Wou je nog wel eventueel een oproep doen voor spullen die je nog nodig hebt? Of zeg ik, we hebben alles in huis? Spullen hebben we nu genoeg. Het enige waar, waar wij, uh, waar wij uh, nog zoeken. dat zijn toch nog uh, ja, sponsors. die uh, willen helpen op, uh, product, uh, op een productmanier. maar ook financieel. om uh, de activiteiten waar te kunnen maken. ...die wij willen houden in het Sinterklaashuis. We hebben een uh, heel mooi uh, programma. We gaan op woensdag, uh, vrijdag, zaterdag en zondag... ...gaan we op bepaalde tijden die, binnen, die van de week bekend worden... ...gaan we open. En uh, de bedoeling is dat wij een uh, heel erg uh, leuke activiteitsschema gaan maken. En daar zal uh, in staan bijvoorbeeld een film kijken... Uh, met ...zwarte Pietermutsen knutselen... Uh, ...voorlezen, een pyjama party... Um, een bezoek natuurlijk van Sinterklaas, een meet and greet met Sinterklaas, op de foto met Sinterklaas. Het dus Allemaal hele leuke activiteiten die we, wij gewoon op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag willen gaan uh, waarmaken. Voor de Zandvoortse kinderen. En natuurlijk, wat voor, voor, vooral voor belang is, dat uh, er uh, ook voor de voedselbank, uh, ja, de, de kinderen die, uh, die eten van de voedselbank uh, krijgen, uh, daar willen we, dat, dat is eigenlijk het hoofddoel en daar willen wij gewoon komende drie weken, als de Sinterklaasperiode er is, willen we daar gewoon uh, voor klaarstaan. Dat ze een cadeautje krijgen voor Sinterklaas, dat ze een activiteit mee kunnen maken. Dus ze krijgen allemaal in hun voedselpakketten, krijgen ze een kaart, de kinderen die daarbij uh, horen, dat zij uh, gewoon belangeloos naar binnen mogen. Een cadeautje krijgen van de Sint, een pepernootje, een chocoladelettertje. Ja, dat, is, dat zou helemaal mooi zijn als daar nog uh, sponsors bij komen om het nog leuker te maken en nog groter te maken. Dat, dat zijn we nog eigenlijk op, op zoek. De sponsoren dus. Ja, je zegt het al, heel veel uh, uh, activiteiten ga je organiseren daar in het uh, grote Sinterklaashuis. Heb je daar nog vrijwilligers voor nodig om al die uh, activiteiten mogelijk te maken? Nou, dat, uh, dat, die hebben we al best wel een aantal vrijwilligers aangemeld, maar... Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want daardoor kunnen we ook nog meer uh, waar van maken. We zouden bijvoorbeeld uh, midden in het Sinterklaasperiode nog kunnen beslissen... nou, we doen nog een extra activiteit. Het is zo succesvol. We doen er nog eentje bij. En dan, en dan kan dat gewoon. Dat, dat, dat is altijd welkom. Even, waar, ja. waar, waar wordt straks het programma gepubliceerd? Dat is vraag 1. En twee is, uh, wanneer is de officiële opening? De officiële opening is op de... Dat is... Uh, ja dat, is, uh, niet, uh, ja, dat is volgende week zaterdag al. Oh. Oké, okay, ja, want zo zondag komt die hè? Ja, zondag komt Sinterklaas zelf natuurlijk in het land. Maar de pieten zijn alvast natuurlijk uh, naar voren. Die komen landelijk aan uh, op de dag uh, dat Sinterklaas aankomt op televisie. Uh, Sinterklaas blijft nog heel eventjes uh, buiten Zandvoort natuurlijk. Want die komt zondag pas aan in Zandvoort. Dus de pieten gaan het Sinterklaashuis openen. En, uh, en, dan, uh, en dan is ze dan uh, zondag natuurlijk de grote intocht in Zandvoort. En uh, dan, ja, dan kan iedereen natuurlijk een kijkje nemen hè, op de dag zelf. zelf. En hoe laat, hoe laat is op die zaterdag de officiële opening door de pieten? Uh, zaterdag gaan wij uh, officieel uh, open om uh, drie uur. Drie uur? Dus de klok van drie uur gaan we openen. Oké, okay, en waar, waar publiceren jullie het programma? Het programma wordt op het uh, raam natuurlijk geplaatst. Publiceert ...op het, het Gasheidsplein. Maar we gaan ook zeker even een persbrief sturen aan alle media. Er komen posters in uh, Zandvoort uh, te hangen met het programma en wat ze precies gaan doen. Uh, dus uh, we gaan volop uh, in de weer om het uh, zoveel mogelijk duidelijk te maken... ...bij uh, de ouders en de kinderen. Maar wat ook natuurlijk uh, goed is om te volgen, dat is de Facebook. Vandaag gaat er ook een huis Facebookpagina in de lucht in. Dus uh, ga dat vooral vanavond even zoeken op Facebook... En voeg ons toe. Nog een uh, spannende week dus, uh, Roy. Zowel uh, vlak voor uh, dat Sinterklaas uh, hier in Zalvoort komt. Het wordt een uh, heel spannend we een spannende week. En vooral ook een week met een heel goed hart. En dat we proberen zoveel mogelijk kinderen uh, blij te maken. En vooral uh, de kinderen die het uh, moeilijk uh, hebben. Ik heb eigenlijk alleen maar vooral het uh, voedselbank uh, genoemd. Maar uh, kunt u bewijzen dat u een pleeggezin bent, een kindertuis bent... Uh, of iets anders, dan kan u ook altijd even uh, een berichtje naar ons toe uh, sturen via Facebook... maar ook via het telefoonnummer kan u ook gewoon even bellen... en dan kan u ook gewoon met uw pleegkinderen in het Sinterklaashuis uh, langskomen. Ja, nog even, Roy, het uh, grote Sinterklaashuis uh, ook dus actief op uh, Facebook. Waar moeten de ja, kinderen opzoeken als ze als, uh, dat willen toevoegen? Dan kunnen ze op Sinterklaashuis Zandvoort uh, zoeken. Dat kan vanaf vanavond. Vanaf vanavond dus? Ook op Facebook? Ja, Sinterklaas ja, die, die, die man gaat wel met Sinterklaas zijn tijd mee. Nou of. Geweldig. Zeker weten. En uh, misschien is het wel handig. Heeft, wilt u sponsoren? Wilt u helpen? Heeft u kinderen die het misschien wat moeilijker hebben? Dan kan u altijd even een e-mailtje sturen naar uh, Roy van buringen apelstaartje hotmailcom en Buringen schrijft u met dubbel u. Op het telefoonnummer 06 19 42 -70, 70. Dat telefoonnummer verstond ik niet. Kan je dat nog één keer herhalen? Natuurlijk. Mijn telefoonnummer is 06 19 42 70 70. Grandioos, Roy. Geweldig goed doel en uh, geweldig veel activiteiten voor de kids. Hartstikke top. Helemaal. En uh, bedankt voor je, ja. voor je update. Ja, we houden jullie op de hoogte. Oké, dan. Dankjewel, Roy. Heel veel succes hoi. met de voorbereidingen. Hoi. Hoi. Zometeen de evenementenagenda bij CFM. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets. En een hele grote teddy, weer maar mis, dan krijg ik niets. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdoos. Hoeveel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos.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 een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine winsten heb Wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot En hij wordt mooier Hij spalt bijna uit elkaar. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin Als een straksbanger Zeker Sinterklaas niet, uiteraard, tezamen met de kinderen voor kinderen. Nou, Albert-Jan, laat mij even een pak papier zien. Dat is niet te geloven, alle evenementen die de komende dagen gaan uh, plaatsvinden. Nou, ik ga er weer even bij zitten, Albert-Jan. Succes. Ga maar even zitten. Luisteraars, mocht u geluid horen op het circuitpark Zandvoort... dan weet u dat er momenteel gereest wordt. En wel, momenteel wordt de Zandvoort 500 verreden. En de finish is gepland om 4 uur. Dus als u nog wilt gaan kijken naar deze Zandvoort 500... dus 500 kilometers, 117 rondjes, in ieder geval maximaal 4 uur. Ze zijn om 12 uur gestart en om 4 uur is de finish. Dat allemaal live te volgen op het circuitpark Zandvoort. En gisteren was het eigenlijk ook al feest. In ieder geval Zandvoort Fashion Weekend. Want dit weekend, gisteren en vandaag... is het weer Fashion Weekend in Zandvoort aan zee. En vandaag kunt u, nog tussen, kunt u tussen 12 en 5 uur over de Rode Loper uit de Kerkstraat lopen en kijken. En zullen diverse winkeliers een modeshow houden waarin zij de hun nieuwste collectie tonen. Het, belooft, het is weer een spetterend weekend, in ieder geval met veel leuke acties van de diverse ondernemers. Zandvoort Fashion weekend vandaag nog tot 5 uur. En het speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. Dan, uh, ja, er wordt ook een heleboel gejazzed dit weekend in Zandvoort. En allereerst hebben we dan Jazz aan Zee. En dan hebben we het over uh, vanaf 4 uur. En u bent uh, van harte welkom dan in het strandpaviljoen Talassa. En wel in het gezellige café gedeelte, het Juttertje. Uw gastheer Tom Ariensen ontvangt u vanaf 4 uur met veel plezier. Want dan kunt u weer gezellig genieten van lekkere jazz. En dan hebben we het over jazz was was uh, vorige keer Saskia Larote gast... Vandaag is het jazz-up. En nogmaals, uw gastheer Ton Ariensen ontvangt u graag vanaf 4 uur. En indien u wenst te eten tijdens of na de optreden, reserveer dan via de telefoon 023 571 5660. 023 571 5660. En dan krijgt u strandpaviljoen Talassa aan de telefoon. Vanaf 4 uur dus jazz aan zee. Dan, hebt u zin in dansen? Dat kan ook. Dansschool Rob Dolderman. Dansen aan zee, dansavonden. En deze avonden zijn voor iedere liefhebber toegankelijk. Dat begint vanavond allemaal om half negen. De zaal is open om acht uur. De kosten zijn vijf euro per persoon, tenzij anders aangegeven. In ieder geval, van, vanavond vanaf uh, uh, half acht uur bent u van harte welkom. En om half negen gaat er gedanst worden. En dat allemaal gezellig. Uh, in Zandvoort dansschool Rob Dolderman ontvangt u dansen aan zee dansavonden. Dan gaan we naar 9 november, dan wordt er gefietst. En dan hebben we het over de strandrace van over 130 kilometer per mountainbike of motor. Van de Hoek van Holland naar Den Helder. Dus u zult ze morgen voorbij zien scheuren kan ik wel zeggen. Het KMC Beach Classic Hoek van Holland Den Helder 2014. Morgen op het strand tussen Hoek van Holland en Den Helder... deze strandrace over 130 kilometer. Dan, echte jazzliefhebbers kennen haar natuurlijk. En dan heb ik het over Gretje Kouveld. Want jazz in Zandvoort staat morgen geheel in het teken van deze... ja, e icoon op het, op het gebied van de Nederlandse jazzmuziek. Dat eh, gebeurt allemaal in Gebouwde Krocht. En de aanvang is half drie. En wees u op tijd, want eh, ze willen graag op tijd beginnen... En dan zit u, hebt u wellicht ook nog een beter plekje... als dat u te laat zou komen. Dus morgen om half drie... Greetje Kalfeld te gast in Jazz in Zandvoort. Gebouwde krocht, grote krocht 41. De entree is 15 euro. Meer informatie over Jazz in Zandvoort... kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl Dan gaan we naar de woensdag. Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm presenteert. En dat is allemaal om half acht s avonds. En dat is op 12 november. En die film duurt tot 10 uur. En dan hebben we het over Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. Filmclub Simon van Kolm presenteert. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl www.circuszandvoort.nl En ook is het tijd voor Kunst zonder Grenzen. En dan hebben we het over het Zandvoorts Museum in Svaluwe straat nummer 1. Een tentoonstelling. En die begint om 14 november. En die loopt door tot 21 december. Het Zandvoortsmuseum heeft dan een verrassende tentoonstelling samengesteld. Van 14 november tot eind december kunt u genieten van een aantal kunstenaars... met een diversiteit aan objecten. En Graag nodig het museum u uit om deze tentoonstelling te komen bekijken. Vanaf 14 november tot en met 21 december onder het motto... Kunst zonder grenzen. Dan gaan we naar 14 november. Dan gaan we weer de pubquiz spelen. En dan hebben we het over Café Koper, Kerkpleintje nummer 6... Quizzen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op groot scherm en van commentaar voorzien door Quizmaster Joop van jr. Dat allemaal in Café Koper op 14 november om 1, 9 uur s'avonds. En de prijs per persoon is 2,50 euro. We blijven nog even bij Café Koper... want het jaarlijkse Spaanse tapasweken komen eraan. Het is tijd voor de warme weken in Kopertje. Fred duikt weer drie weken in de keuken... en kookt dagelijks de Spaanse sterren van de hemel... Dat allemaal in Café Koper, Kerkplein 6... vanaf 15 november tot en met 7 december. Heerlijk Spaanse tapasweken in Café Koper. Dan gaan we naar 16 november. Dan is het Classic Concert Symfonieorkest Haarlem... op zondag 16 november. Het concert met het Symfonieorkest Haarlem... onder leiding van Nicolas Devons. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. En dan hebben we het over de Protestantse Kerk... aan de Poststraat 1... En dat begint allemaal om drie uur, die 16e november 2014. De prijs, de entree is 5 euro. En meer informatie kunt u vinden over dit Classic Concerts Symfonie Orkest Haarlem... op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En last but not least, we hebben het er al over gehad. 16 november is het weer zover. Zie komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Het is gelukkig weer zover. Sinterklaas komt op deze 16e november zijn intocht in Zandvoort aan Zee. Om 12 uur komt de Goed Heilig Man met zijn Pieten aan op het strand van Zandvoort aan zee ter hoogte van de Rotonde, Jutters Museum. Daarna gaat hij te paard door de Kerkstraat naar het raadhuis waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. In de Korver Sporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken naar de kinderen die meedoen aan het Sinterklaas spektakel. De kaarten die voor zijn te koop bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht, Pluspunt in Nieuw Noord en Snackbar de Oude Halt. 16 november, kinderen, mis het niet! Om 12 uur op het Badhuisplein de aankomst van Sinterklaas. Helaas op 16 november. Dankjewel Albert-Jan. Weer een hele mond vol met evenementen. Maar we beginnen gewoon vanmiddag eerst even met lekker jazzen, hè? Ja, dat doen we Vanaf 4 uur. Vanaf 4 uur. Jazz aan zee in het juttetje bij Talassa. En deze treden dan vanmiddag op. Jazz up. Mag je zeker niet missen. Vanaf 4 uur vanmiddag jazz-up hier in Zandvoort. Je hoort ze met reeling en rocking. Wat spint dat de pan uit? Mag je zeker niet gaan missen. Ga daarvoor Ik naar Talassa. Surprise! Zo, we hebben hem bijna helemaal voor je gedraaid, hè? Deze single ruim zes minuten lang, joh, de LSM Maillet en all cried out. Ja, afgelopen donderdagavond vond het uh, plaats in de haven van Zandvoort... het Ondernemerschala 2014. En de winnaars zijn bekend, Albert-Jan. Ja, die donderdagavond, afgelopen donderdagavond... vond in de haven van Zandvoort het Ondernemerschala plaats. Het werd een geweldig feest met een enorme opkomst. Alle aanwezigen konden genieten van een fantastische optreden... van de Zandvoortse zangeres Luna... En natuurlijk werden alle winnaars bekendgemaakt. In de categorie ZZP'ers ging de overwinning naar Iris Roest, IR Design. Bij het MKB viel de ijzerhandel Zandvoort in de prijzen... en bij de grote ondernemingen was de winst voor de broeders Paap. En de overall-winnaar is geworden... Ja, daar komt hij. IJzerhandel Zandvoort. Ook namens Zandvoort op zaterdag van harte gefeliciteerd. Star me and my brother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 Ik deed even lekker mee met deze van Rickstone, Jordan Me and My Broken Hearts. Wil je trouwens een kijkje nemen in de studio? Ga naar www.cfm-live.nl an contemplate my faith. Do they know the places where we go when we're gray and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 I'm Ik een lekkere plaat hè, dit, Albert-Jan? Ja, hij zit ook muzikaal goed in elkaar, hoor. Robbie Williams, je met Eenzels. Uh, Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uur 2 van Salzburg uh, op zaterdag. Breng me in één keer bij het volgende. We hadden gisteren een jarige Job. Ja, ja klopt. Ja, en hebben we nog wat uh, verzoekplaten liggen. Zullen we die in het uh, derde <laughs> uur gaan draaien? Een stuk of drie, vier, geloof ik, Een stuk ik, of he? drie, vier, dus... <laughs> gaan we zeker het draaien. Het wordt een uh, katja-uurtje. Katja, een Katja -uurtje. Uurtje. Ja. Het volgende het... uur van uh, Zandvoort op zaterdag in het teken van Katja. <laughs> ja. Zo is het. Graag tot zo en... naar het nieuws en weer van Vieren. Wou je nog wat zeggen? Ja, en het veel sportnieuws nog natuurlijk. Hè? Ah, en uiteraard. het gedicht van de week en het dier van de week. Oh, wat je dan zoveel leren? te doen. Oh, oh. Zoveel te doen. Hier is Santana, IJsje Tot aan het nieuws. En weer van vier uur. Graag tot meteen.